Casper Meijer met het NOS-journaal. In een aantal sectoren is het voor bedrijven nog moeilijker geworden om personeel te vinden. In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide het aantal vacatures naar recordhoogte. En daardoor nam de spanning op de arbeidsmarkt verder toe, meldt het CBS. Eind december waren er meer openstaande vacatures dan werklozen. De meeste vacatures staan open in de handel, zakelijke dienstverlening en zorg. Het overgebleven personeel van de Amerikaanse ambassade in Oekraïne vertrekt uit Kiev en gaat naar een stad in het westen van het land. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken gezegd. Volgens hem is de Russische troepenopbouw bij de grens dramatisch versneld. Veel ambassadepersoneel heeft het land al verlaten. Enkel essentieel personeel blijft in Oekraïne achter. De VS houdt er serieus rekening mee dat Rusland de komende dagen Oekraïne binnenvalt. Het veiligheidsrisicogebied rondom het asielzoekerscentrum in Budel blijft een maand langer van kracht, tot zeker 15 maart. Dat betekent onder meer dat de politie er preventief mag fouilleren. Gisteren werd een man van 24 in het AZC in zijn been gestoken. Het was de zevende steekpartij in een paar maanden tijd. De overlast in Budel wordt veroorzaakt door zogenoemde veilige landers die weinig kans maken op een verblijfsvergunning. De meeste coronaregels worden vrijwel zeker vanaf volgende week vrijdag opgeheven, melden Haagse bronnen. Mondkapjes en anderhalve meter afstand zijn dan niet langer verplicht. Ook wil het kabinet het coronatoegangsbewijs afschaffen zolang de situatie dat toelaat. De verplichte isolatie na besmetting zou teruggaan van zeven naar vijf dagen. Voor de horeca komen vanaf komende vrijdag al versoepelingen. En vanaf de 25 e gelden weer de reguliere sluitingstijden van voor de pandemie. Het weer. In de loop van de nacht wordt het overwegend droog. Morgenochtend schijnt af en toe de zon. Later in de middag gaat het weer regenen bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Elke maandagavond. Play it loud. Op ZFM, Stamford. Liefde-special van Play It Loud. Al is het nu officieel geen Valentijnsdag meer, ga ik toch nog even een uurtje verder met dit thema. Nu dacht je ongetwijfeld even dat Slipknot, die je net hoorde met Snuff, vast geen love-song zouden maken met een agressieve muziekstijl en voorkomen, maar niets is minder waar. Het nummer is geschreven door zanger Cory Taylor en gaat over een vrouw waarvan hij dacht dat ze hem door een moeilijke periode heeft geholpen. Alleen dacht zij er anders over dan hij en stelde ze hem daarmee teleur. Het was maar goed ook, want het bleek voor hem het zetje te zijn... dat hij nodig had om erachter te komen dat zij het niet voor hem was. Liefde kan soms ook hard zijn. Door naar het moment dat er nog net geen liefde aan, de pas aan te pas komt... maar wel dat je hoopt dat de liefde uit voortkomt. We hebben het vast allemaal wel eens gedaan. Daten, en ik, ja, zeker veel. Sommigen hebben misschien hun date vandaag gehad, of gisteren inmiddels... nadat ze elkaar hebben verteld leuk te vinden. Of wie weet had je vandaag zelfs al een blind date gepland staan. Het komende blokje, muziek, heeft beide deze spannende bezigheid als titel... en hoe passend ook om deze dan te draaien bij Play It Loud... Je gaat er als eerste horen de poppunkers van Blink, 182 uiteraard. En daarna de Canadese rocker Danko Jones. Je hoort ze nu achter elkaar. Question! Michael Jones met zijn versie van First Date. Wat als lead single verscheen van zijn album Sleep is the Enemy uit 2006. Het klinkt als een romantisch liedje, maar als je de videoclip gezien hebt, denk je er anders over. Hij speelt daarin een vampier die date met een vrouw en vraagt... Do you kiss on the first date? En hij wil uiteindelijk gewoon haar bloed drinken. Het nummer was een van zijn grootste successen en het album wordt gezien als een van zijn beste ooit. Dan gaan we door naar de volgende band. De Amerikaanse band Lamp of God staat bekend om een heerlijk potje groove metal... waarvan je ook niet verwacht dat ze zoetsappige liefdesliedjes maken... maar wel een soort van love song op hun manier, zoals vele metalbands uiteraard. Dit nummer is dan ook keihard, maar wordt wel gezien als love song. Het is geschreven door gitarist Mark Morton voor zijn vrouw... die er altijd voor hem is door Dick Dunn. De titel van het nummer doet misschien niet vermoeden dat het om een liefdesliedje gaat... maar het refereert naar de sterke liefde die ze voor elkaar hebben... en dat ze voor elkaar door het vuur gaan. In dit geval de hel. Aansluitend hoor je het liefdesverhaal van Tino Marino. Walk with me in helder. de bedankt. De Deftones, aansluitend op Lamp of God met Arc's Queen. Wat het pijnlijke liefdesverhaal vertelt over de hoofdrolspeler en zijn vrouw... die vanaf het begin dat hij haar zag, haar hielp met haar drugsverslaving. Hoe moeilijk hij het ook vond. Hij wilde er alles aan doen om haar tevreden te houden. Aan het eind van het nummer sterft zijn vriendin aan een overdosis... en blijft de man doelloos en alleen achter, terugdenkend aan de tijd die hij had met haar. Erg triest verhaal dus. We gaan terug in de tijd, dankzij de symfonische gothic Metal band Nightwish. Het nummer wat ik zo ga draaien, getiteld Sl Love, Slow Love... afkomstig van het album Imaginarum uit 2011... is geïnspireerd door een nachtclub voor jazzmuziek uit de jaren 30. Hoewel het nummer weinig tekst heeft, gaat het over geduld. Met name geduld op romantisch vlak. De narrator uit de tekst voelt zich aangetrokken tot iemand... maar wil het graag rustig aandoen om te zien of de gevoelens echt zijn... De narrator vertelt in het couplet dat het niet erg is om alleen te zijn en dat eenzaamheid ook een kracht is. Het nummer schetst qua arrangementen een perfecte sfeer uit deze jaren 30. Je hoort hem nu met hierna nog een historisch liefdesverhaal van de mannen. de black metal, black metal mannen. Sorry, van Cradle of Filth. Maar eerst is Slow Love Slow van Nightwish. Danny Veld met een nepers over de dood van Jeanne d'Arc... die geëxecuteerd werd op de brandstapel omdat ze verdacht werd van hekserij. Haar partner Gilles de Ré draaide daarna door en pleegde uit wraak verschillende misdaden. Hoe zou jij reageren als jouw geliefde ter dood veroordeeld wordt of vermoord, wordt vermoord? Het kan ook anders zijn, zoals in het Romeo en Juliet-achtige nummer... Now a Lady Town van Machine Head... Wat doe je als jouw partner dood wordt gewaand... en jij daar zo, daarvan zo kapot bent... dat je niet meer kunt verder leven zonder jouw partner? In het geval van dit nummer... is het de vrouw die niet meer kan verder leven zonder haar man. Je hoort nu dus Machine Head met Now I Lay The Down... afkomstig van het album The Blackening. En daarna hoor je de Duitse mannen van Rammstein... Und auf die Wege hinterm Waldesrand, en der Wald er steht so schwarz und leer Van Ramstein. Het was de derde single van het album Rijzen, Reizen uit 2004. Aanvankelijk zou het nummer op moeten hebben gestaan, maar is uiteindelijk verplaatst naar dat album. In de videoclip zien we Til Lindeman en de rest van de band in een zoektocht naar waar zijn geliefde voor het laatst is gezien. In het nummer wordt gerefereerd naar zijn vrouw of partner. Ze klimmen op een berg wanneer Til uiteindelijk naar beneden valt, zijn voet bezeert en koud vuur krijgt. De rest van de band neemt hem mee naar boven... terwijl ze omhoog klimmen en uiteindelijk de top van de berg bereiken. Til kijkt naar een kruis dat mogelijke teken is dat zijn geliefde dood is. Hij sterft kort daarna ook. Ook weer een heel triest verhaal dus. We zijn alweer aanbeland aan het laatste blokje liefdesverhalen... in een metaljasje van deze avond. De volgende band, onder leiding van Matt Heavey... heb ik al verschillende keren gedraaid... en staan uiteraard bekend om de verschillende stijlen metal die ze maken... Het volgende nummer is uh, afkomstig van het album The Crusade uit 2006. En is ook een love song. De tekst gaat over een man die een moeilijk leven leidt... en uiteindelijk verliest wordt op een vrouw die alles voor hem betekent. En ze ook voor het vuur gaan, of door het vuur gaan voor elkaar. Zelfs in een wereld die helemaal verrot is. Ik draai van Trivium nu The World Can Tear Us Apart. En als afsluiter van de avond een metalcore band... genaamd Killswitch Engage met hun The End of Heartache. Een nummer dat past bij mijn situatie en dat gaat over de liefde die je moet missen op afstand. Dat je wilt dat de dagen snel voorbij vliegen, omdat je hard pijn doet van verdriet. Je hoort nu als afsluiter... achter de magaar. je meer? dan heel bitch and gay. Switch Engage met The End of Hard Afkomstig van het gelijknamige album uit 2004. Met de nieuwe zanger Howard Jones. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze Love Special van Play It Loud van de maandagavond. Volgende week ben ik er weer met de speciale gast dit keer. Ben van Rode komt langs. Die komt zijn geliefde muziek uh, van Marduk onder andere laten horen. En dat is extreme muziek, kan ik je vertellen. Dus het wordt een lekker bruutavondje metal. Uit de ondergrondse krochten van de aarde. En daar gaat hij over vertellen. En uiteraard daar zijn favoriete nummers van draaien. Ik bedank jullie voor het luisteren vanavond. En een hele goede warme nacht gewenst. En hopelijk tot volgende week weer. Dan. Uh